11 uur. Dit is Radio 1 met Deborah Bleckenhorst. Zometeen in de gids.fm. Stadsgezichten op de radio. Na het NOS Journaal met Jan van der Putten. Het Nederlandse bedrijf Structon heeft een opdracht gekregen... ter waarde van bijna 1 miljard euro. De order is de grootste uit de geschiedenis van het bedrijf. Structon gaat meebouwen aan drie lijnen van een onbemand metrosysteem in Saoedi-Arabië. In dit project is Structon vooral betrokken bij de aanleg van tunnels, viaducten en de bovenleiding. En ook heeft de onderneming een optie voor een onderhoudscontract van tien jaar. In Nederland bouwt Structon onder andere mee aan de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Het dodental door het busongeluk in Italië is opgelopen tot 39. Er zijn negen gewonden. Het ongeluk gebeurde op een weg in de buurt van Napels... waarop borden stond aangegeven dat er langzamer moest worden gereden. De bus ramde eerst een paar auto's die aan het afremmen waren... reed toen door de vangrail en stortte 30 meter in ravijn. In de bus zaten dagjes mensen onder wie ook kinderen. Bij aanslagen in Irak zijn zeker 44 mensen omgekomen. Verspreid over het land gingen 12 autobommen af. De aanslagen werden onder meer gepleegd in Baghdad en al Kut, zo'n 150 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad. De bommen gingen vooral af in gebieden waar veel shiiten wonen. De afgelopen maanden zijn bij aanslagen in Irak al vele duizenden mensen omgekomen.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 Dan het weer nog, vooral in het westen, steeds meer zon. Op andere plaatsen kans op een bui. Het wordt vanmiddag 22 tot 25 graden. Ook morgen en woensdag zon, een enkele bui en een graad of 23. Verkeersinformatie, Erwin De Hart. We op de A16 Rotterdam richting Breda door werkzaamheden. Tussen Zevenbergse hoek en Breda-Noord, 2 kilometer. De crisis en de stand van de cultuur. U hoort het na de ster in de gids.fm.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 Met de Goedemorgen. Vanuit Den Haag is in deze tijd weinig te vernemen. Het is tenslotte reces. Maar ons eigen schaduwkabinet rust niet. Vandaag praat ik met Joop Daalmeijer, beheerder van de portefeuille... onderwijs, cultuur en wetenschap. Nederland kent prachtige plekken en daar horen ook vaak unieke stadsgezichten bij. Voor altijd gegrift in uw geheugen. Denk bijvoorbeeld aan de Witte Dame in Eindhoven. De Belmer Baaiers langs het spoor. Deventer aan de IJssel, gezien vanaf de brug of den bos vanuit de polder. Ja, goeiedag, uh, met Henk Lagerwijken. Ik heb hier een paar mensen van de Varen staan, die zijn met een programma bezig. En die wou graag even aan de buitenkant de schoorsteen dichtbij zien. Maar uh, ja, dat kan alleen onder begeleiding, uiteraard. En uh, met toestemming, uiteraard. Nee, de Varen. Ik zal hem anders zelf even geven, dan kun ik beter aan het tegen de Verslaggever Robert Jan Boy houdt halt vandaag bij de schoorsteen bij Utrecht langs de A2. En u weet waar u online terecht kunt. Surf naar degids.fm. Duitsers surfen relatief veel naar porno. Een achtste van alle Duitse internetverkeer gaat naar porno-websites. En dat is ver boven het wereldwijd gemiddelde... en de Duitsers staan zelfs eenzaam aan de top. Dat blijkt allemaal uit een onderzoek naar internetverkeer... in opdracht van de Britse krant The Guardian. Vandaar vandaag onze stelling. Duitsers hebben een lossere seksuele moraal. Waar... Of niet waar? Goedemorgen, Cas Wouter, socioloog aan de Universiteit Utrecht. Zegt u het maar, hebben Duitsers inderdaad een lossere seksuele moraal? Uh, met, met, met, ja en nee. Ik, ik ben een echte socioloog. Ik begin dus uh, uh, uh, genuanceerd. <laughs> het, het, uh, uh, ik, ik vergelijk het graag met de belangstelling voor Google Street View. Die, die was in Duitsland ook geweldig groot. En... Uh, als je dan dat vergelijkt met porno... dan kijk je ook graag over de schutting naar de buren. Ja. En daar de, uh, de, de cijfers van uh, Google... die Google zelf het, uh, in de spiegel uh, hebben ze gestaan in 2010... die, die zijn ook enorm... Uh, veel Duitsers kijken graag naar de huizen van de buren. En ik denk dat, het, dat hetzelfde dus... Uh, ...geld voor uh, het seksuele verkeer. Maar wacht even, dus dan begrijp ik het goed. dat U zegt het is eigenlijk meer nieuwsgierigheid... ...dan dat ze er doelbewust naartoe surfen? Nou ja, kijk, nieuwsgierigheid kan je... ...als je nieuwsgierigheid... Uh, ...nee, nee, nee, zo, zo bedoel ik het niet. Als je nieuwsgierigheid uh, materialiseert, hoe zeg je dat? Als je aan je nieuwsgierigheid toegeeft... ...ja, dan, uh, dan, dan, dan kan je daar huis wel opgewonden van raken, lijkt me. Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar is het dan ook verklaarbaar dat dat dan zoveel gebeurt? 12,5 procent van al het internetverkeer in Duitsland gaat naar porno-websites. De grens tussen privé en openbaar is in Duitsland veel strikter dan in, in welk ander land ook. En over de, over de grens kijken naar je buren, wat het ook, of het nou seks is of uh, hoe het huis is ingericht... Uh, of, of, hoe Het huis er van buiten uitziet. Dat maakt dus in, in feite niet zoveel uit. Er is door de uh, strikte grens tussen privé en openbaar, is er een grote belangstelling voor, um, ja, voor, voor allerlei gedrag van mensen die niet direct tot de privékring behoren. Maar is dat dan ook te vergelijken met een lossere moraal? Ja, dat zou je kunnen zeggen, ja. Dat, kijk, het is een lossere moraal op seksueel gebied voor zover het met die overscheiding van de, privé, uh, de, de grens privé-openbaar uh, te maken heeft. Kijk, in het openbaar zal, zal, uh, zullen ze het niet doen, neem ik aan. Dus daar zit het hem eigenlijk in. Omdat ze uh, zo op hun privé zijn gesteld en zeggen van dit is van mij... heb ik ook eigenlijk de vrijheid nou, om mee te het kijken. Het is niet zozeer dit is van mij, maar dit gaat verder niemand wat aan. Dit, is, dit, dit zijn uh, hartsaangelegenheden. In dit geval zijn het geen hartsaangelegenheden, maar is het wat lager uh, in het lichaam, uh, uh, het centrum. Maar die, die uh, uh, dat zijn toch in ieder geval behoren dat tot de aangelegenheden die privé zijn. Waar bijvoorbeeld in etikettenboeken, manierenboeken, uh, staat er geen woord over. Daar staan uh, veel dingen over vriendschap. En, en hoe je vrienden met elkaar kunt worden. Maar hoe je aan een meisje kunt komen, daar staat niks over. En omdat ze weten dat die privacy er is, zeggen ze van nou, dit is echt zo van mij, dus doe ik dat ook. Uh, dat, dat, dat, die, die link leg ik eigenlijk niet. Het is, nee. Omdat, ze, omdat, ze, omdat die privacy er is, is die belangstelling zo groot. Waarom en is die? Link leg ik. Hoe komt het dat die privacy in Duitsland zo belangrijk is? Uh, ja, dat, heeft, dat is een, hele oude, een heel oud verhaal. Het heeft te maken met de, de scheiding, scheidslijnen, sociale scheidslijnen... tussen de adel en de burgerij. En dat uh, de adel in Duitsland... veel langer uh, het volgehouden heeft... dan in andere landen. En de burgerij daar niet... in, in het centrum van die cultuur... aan de hoven... Uh, niet of nauwelijks heeft toegelaten. Zijn de burger, is de burgerij dus een, een, uh, een eigen... Um, ja, zijn eigen centra begonnen. En die centra, die zijn... Die, ja, die hebben veel meer met... Uh, die, die, daar is die scheidslijn vriendschap... Uh, die in de privésfeer behoort. En uh, de hiërarchie behoort in de openbaarheid. Kijk, er is, er is geen land waar nog steeds zo hiërarchische uh, scheidslijnen worden gemaakt. Tenminste, in Europa niet. Uh, als in... Uh, als in Duitsland. Een oude scheidslijn die nog steeds stand houdt eigenlijk. Ja. Dank u wel. Cas Wouter, socioloog aan de Universiteit Utrecht. Electric Light Orchestra met Sweet Talking Woman. Schaduwkabinet. Sinds vorig jaar heeft de gids.fm een schaduwkabinet en op iedere post zit een minister die op onze uitnodiging zijn of haar departement scherp in de gaten houdt. En deze week komt iedere dag zo'n schaduwminister aan het woord. Vandaag trappen we af met Joop Douwmeijer, schaduwminister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en in het dagelijks leven voorzitter van de Raad voor Cultuur. Goedemorgen meneer Douwmeijer. Goedemorgen. Het festivalseizoen is in uh, volle gang. Wekelijks, uh, elk weekend eigenlijk, is er zo'n beetje een festival te vinden in het land. Bent u ook een fanatiek bezoeker? Nee, maar ik ben wel geweest. <laughs> ik Waar was, bent u geweest? Uh, ik was op uh, de parade in Utrecht. En dat was een belevenis, 7,5 euro entree. En dan kom je binnen in een dampende massa. En dan word je bedwelmd door, door, door stokerijen. Er zijn overal uh, barbecues gaande. En daartussen zijn dan ook nog wel evenementen te zien. En ik heb daar, ben daar geweest bij Conny Janssen Dans. De, uh, dansgezelschap, was een geweldige voorstelling. En ik was ook bij de Kale Zangeres met uh, vijf wat uh, oudere... Uh, acteurs, is ook buitengewoon leuk. Er zaten 400 mensen in, die betaalden ieder 10 euro. Dus dat was uh, voor de acteurs, was dat gelukkig die avond verdienen. En uh, ja, uh, en ik ga nog naar het Festival Oude Muziek binnenkort. Want ik ben zelf al oud, dus ik hou van oude muziek. En uh, dat is het zo'n beetje. Hoe is dat succes te verklaren dat er ja, toch veel mensen zijn. Nu zegt het al, je komt binnen in een dampende massa. Ja. Um, waar komt dat vandaan? Ik heb geen idee. Ik vind het alleen fantastisch dat het gebeurt. Het zijn, het zijn goed opgezette commerciële operaties. Er zit over het algemeen heel weinig subsidie in. Dus je ziet dat de parade, maar dat draait zelf heel goed. Utrecht was op een hele kleine plek. Het zit natuurlijk ook nog in Amsterdam en het zit in Rotterdam. En je hebt ook in, in Den Bosch, Daar was ik ook trouwens, op die geweldige parade. Dat was ook ontzettend leuk. Ja, ik weet niet, dat komt denk ik ook door de diversiteit, wat er te zien is. Hè. Het is, het is uh, uh, muziek, het is nieuwe muziek, het is oude muziek, het is uh, toneel, het is dans. En dat alles bij elkaar, en vooral als het een beetje lekker weer is... dan is het een heerlijke avond uit. U zei al, um, dat is, gaat zonder subsidie, of groot en ja. zonder subsidie. Um, is er op andere plekken wel toch iets te zien van de bezuinigingen... die zijn ingezet onder kabinet Rutte 1? Ja, dat zie je natuurlijk wel. Uh, we, we zijn het nu langzaam aan het onderzoeken. Je ziet dat, er, uh, het, dat het aanbod hier en daar wat minder divers wordt. Er is wat minder nieuwe muziek. Er zijn ook wat minder mensen voor die daarin geïnteresseerd zijn. Maar het is wel heel erg steunwaardig. Je ziet het ook dat het soms de programma's wat korter gaan duren. Dat het, uh, dat het wat minder rijk bezet is. Dat zie je wel, ja. Dat, dat zou heel erg zijn als dat doorzet. Want we zijn natuurlijk nog maar heel in het begin van de nieuwe subsidieperiode. Ja. Maar we moeten dat scherp in de gaten houden of dat ook zo is. Blijft. En als dat zo is, en als, dat echt, als je ziet dat het naar beneden gaat, het aanbod naar beneden gaat, dat het publiek niet met die voorstellingen kan vinden die ze graag willen zien, ja, dan zouden we er echt maatregelen op moeten nemen. Is dat iets wat u ook uh, zelf scherp in de gaten houdt? Ja, dat houden we heel scherp in de gaten. Dat doen we ook met uh, wetenschappelijke instellingen om dat goed te monitoren. En natuurlijk ook het, uh, het, uh, de Fonds Podiumkunsten doet dat heel goed. En ook een NAPK, dat is de koepelorganisatie van alle instellingen, werkgevers in de, in de, de kunstensector, doen dat ook heel goed. En dan moeten we maar eens kijken. In kunstst Dat doet het heel goed of dat werkelijk zo is. En als het zo is, dan vind ik dat we echt aan de bel moeten trekken... dat we daar in de politiek een nummer van moeten maken. Ik was zelf bijvoorbeeld uh, dit weekend in Hongerige Wolf in Oost-Groningen. Um, vrij ver, toch? Ja, reist uh, nog wel een end, hè? <laughs> nou, dat was uh, een, een dikke 200 kilometer. Um, daar is sinds drie jaar een, een, een klein festival. Dat heet ook Hongerige Wolf. Uh, het plaatsje is dan eigenlijk het decor voor nieuwe theatermakers. Muziek, dans... Maar het viel mij wel op dat uh, filmmakers toch na afloop vroegen... Uh, wij hebben het niet breed, we hebben het moeilijk... zouden jullie een vrijwillige bijdrage willen leveren. Ja. Toen dacht ik, wow, dat is best heftig... dat je dan uh, eigenlijk ja. uh, speelt en dat uh, dagen achtereen doet. En dan toch nog aan ons... Aan betalende bezoekers moet ja. vragen: zouden jullie toch en, nog en, ook maar, iets willen achterlaten? Moest je wat betalen? Het toegangsprijs waren die hoge of laag? Uh, Ik heb voor één paspartout, dus voor drie dagen, 49 euro betaald. Nou, dan mag je best je portemonnee. Op het eind heb trekken. ik ook Ik zou het ook onmiddellijk doen en ik vind die mensen verdienen dat ook. En er staan op, ontzettend rare beelden over wat mensen in de cultuur verdienen. Als je bijvoorbeeld weet, in, mensen die in, noem eens dat, in een klassiek ensemble, hexagon ensemble spelen, hele professionele spelers, klassieke muziek, uh, die verdienen op zo'n avond 150, 170 euro... Uh. Daar komen die mensen dan nog het hele land voor door. Dus daar wordt niet zo gek veel verdiend in die sector. En als je dan zegt, van, nou, de kaartjes zijn heel laag... en je vraagt aan het eind van bezoek, wil je nog wat in de bus stoppen? Ik zou onmiddellijk mijn portemonnee trekken. Ik heb het ook gedaan, omdat ik het wel Hulpig. graag uh, ja. die drempel uh, ja, wat laag wil houden. Nou, 49 vind ik heel goed. Dus die mensen nemen zelf dat risico, die, die, die acteurs, actrices, die dansers die daar zijn... geweldig dat ze dat doen, en dan mogen ze dat dan het eind ook nog wel vragen. Maar moeten ze dat risico ook nemen, omdat ze toch dan... Misschien nergens anders meer aan de bak komen. Ja, dus ik, dat, ik moet mezelf wel de nee, kaart zetten. Dat, dat moeten ze natuurlijk ook. Maar je zou ook wel eens kunnen kijken of de omgeving wat doet. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Oerolfestival, een enorm groot festival. Daar komen duizenden mensen naar ter Schelling. Dat brengt voor ter Schelling heel veel geld in dat laadje. Ik zou wel eens willen weten of wat er ter Schelling een horeca. Ik weet bijvoorbeeld van de vrienden die daar waren. die zaten in een hotel. dat was voor een dubbele prijs. Of dat hotel nou de rest van dat geld gewoon stort bij het Oerolfestival. Oeh, dat is een goede vraag. Ja, het zou worden, maar er wordt ook gesubsidieerd, maar niet zo gek veel. Maar het zou heel goed zijn als die gemeenschappen waarin dat plaatsvindt... de horeca, die veel meer bier omzetten... de hotellerie, de, die veel meer bedden verkopen... als die daar eens wat aan zouden doen. En misschien zo'n eiland zelf via de toeristenbelasting. Maar wellicht doen ze het en dan zou het ook heel goed zijn. Maar daar in heel langs mag jij natuurlijk die koers op. De, de overheid vraagt cultureel te ondernemen. Dat wil zeggen dat je niet alleen moet kijken naar hoe duur ben ik... Hoe is het zit van de organisatie? Dan heb ik niet te veel directeuren, maar ook hoe kan ik mijn inkomstenstroom wat gaan veranderen? Oh, en dat kan dus op die manier. Dat kan op die manier. En dit is heel goed. En je je vraagt dan veel van mensen die komen. Maar ja, goed, uh, als je wat heel weinig uit je portemonnee haalt, is het ook niet erg. Als je het gebaar maar maakt, is het Ik steun dat initiatief wat die mensen nemen. U bent erg actief op Twitter. Uh, ik las over een recent bezoek aan uh, Venetië, een opera van Puccini. Ik zie ja. u ook regelmatig in discussie gaan. Bijvoorbeeld met uh, Jan Slachter, directeur van Omroep Max. Ja. Uh, kent u hem persoonlijk? Ik ken hem persoonlijk heel goed. Ik heb jarenlang naast hem gezeten. En ik heb me altijd verwonderd over zijn laarzen. Naast hem gezeten bij vergaderingen van het College van Omroepen. Hij draagt altijd laarzen? Ja, ik draagt van die cowboylaarzen. Uh, ja. Ja. Uh, en ik vind, kijk, het is een hele gedreven man... het is een hele gedreven omroepbestuurder... die, die Max op, uh, uitstekend uit de grond getrokken heeft. Soms uh, twittert hij wel eens rare dingen en dan reageer ik erop. Hij bijvoorbeeld twitterde hij, ja, is die Raad voor Cultuur... waar ik dan voorzitter van ben, wel onafhankelijk? Ik zag hem ook voorbij komen. Ja. Ja. ja, en daar moet ik op zeggen, de Raad voor Cultuur is onafhankelijk. En als hij dan bijvoorbeeld een andere omroeppolitie insteek... in de Tweede Kamer bij parlementariërs geef ons van tevoren nou eens op wie er in zo'n commissie... bijvoorbeeld over het, het advies over de publieke omroep komt. En dan kunnen wij er ja of nee te zijn. Zij nee, dan ben je op de verkeerde kant. Als je onafhankelijkheid wil nastreven, dan moet je dat zo doen. En bovendien, wij zijn niet politiek benoemd. Ik ben benoemd door de, de koningin... En ik weet niet welke de politieke kleur van de koningin is. En van de huidige koning weet ik het ook al niet. Ik ben al wat eerder benoemd, ik ben al wat Beatrice benoemd. En dat geldt voor alle leden die bij ons in de raad zitten. Dat zijn mensen zonder politieke benoemingen, zonder politieke achtergrond. Die heb je natuurlijk wel, die neem je ook mee. Dat steek ik niet onder stoel of bank. Maar je moet altijd onafhankelijk zijn. Begrijpt u wel dat mensen soms denken: ik, ik, ik snap niet meer welke kant het op gaat? En misschien geven ze wel dat kleurtje eraan. Ja, wij geven een kleurtje over het algemeen. Als je kijkt naar de adviezen van de Raad van Cultuur, die zijn altijd vrij onafhankelijk. Ze zijn soms wel eens een beetje zuur. Het is altijd wel eens wat zwart-wit gesteld. En Ik zou zeggen, ja, in deze tijd dat het met de cultuur en, en kunst niet zo geweldig gaat... dan moet je met optimistische toon komen. Je moet aangeven welke kant het opgaan... zodat mensen niet eh, naar het hoogste verdieping van het Hilton Hotel in Amsterdam stappen... en de reis naar beneden zonder lift afleggen. Dat is een uh, heel zure conclusie zelfs. Ja, dat zou niet moeten. Dus daarom je moet je altijd lucht aan de, aan de horizon geven voor mensen. Want alleen daarin kunnen ze heel goed presteren. U zei al, wij gaan als raad ook een advies uitbrengen over de publieke omroep. Ja. Kunt u daar al iets over vertellen? Ja, nou, in zoverre Kijk, we hebben nu een, een commissie samengesteld. Die moet nog door de Raad heen. Maar we hebben een, een, een onafhankelijke voorzitter van een kerncommissie. Uh, Inge Brakman was vroeger commissaris van de, van de media. Zeer onafhankelijk iemand. En daaronder zit een groot aantal specialisten. Wim van der Donk, die vroeger bij de WRR werkte... nu commissaris van de Koningin in noord brabant is. Uh, Pieter Broertjes, burgemeester uh, van Hilversum. Kent de dagbladjournalistiek ja. Kent ook het belang van, van de, de media voor Hilversum. En zo hebben we een hele grote groep mensen samengesteld. Negen mensen die samen een kerncommissie... Doen. En die gaan de vragen van de staatssecretaris die, die ons gesteld heeft eh, behandelen. En daaronder zitten dan vier focusgroepen. Eén zal gaan over wat zijn nou andere verdienmodellen voor de publieke omroep. Kijk naar de kabel. Als je, als je ziet wat de publieke omroep uit de kabel krijgt, dat is natuurlijk draait weinig. Terwijl als je kijkt naar de winsten die de kabelmaatschappij maakt... daar zou best wel eens een, een paar euro naar de publieke omroep kunnen voeren. Want eh, die publieke omroep maakt mede het gewicht van de kabel Daar is uit. nog wat te halen. Nee, dat is volgens mij wel wat te halen. En misschien sowieso in de auteursrechtensfeer sfeer... is er nog wel wat te halen. Nou, daar gaan we met mensen over praten. In commissies daaronder. We gaan ook kijken naar wat is de relatie... van de lokale, de regionale en de landelijke publiek. Hoe kan je daar tot samenwerking komen... die tot efficiëntie zou kunnen leiden, maar ook tot kwaliteitsvergroting. We kijken naar de positie van het, uh, het mediafonds. Hè, dat, dat is door de vorige kabinet is dat uh, om zeep geholpen. Ja. Uh, het publiek omroep heeft gezegd: voor dat mediafonds kwalitatieve, hoogwaardige producties gaan wij zelf financieren. Hartstikke goed, maar wij kijken: hoe kan je dat nou waarborgen dat het niet pons-ponsgewijs gewijs gaat naar de omroep dat niet BNN evenveel krijgt als Max, terwijl ze misschien veel minder kwalitatief hoogwaardige programma's maken. Nou, daar gaan we ook een advies over geven doen. Samen met publieke omroep. De samenwerking is daar heel goed. Ik hoor u een paar keer het woord hoogwaardig noemen, kwalitatief. Is het nog mogelijk om zulke programma's te maken met um, ja, toch wel stevige bezuinigingen op de publieke nou, omroep? Dat, dat is wel een probleem. Dus je ziet wat, wat hier in de loop der jaren afgehaald is. Dat is heel veel. En er hebben nu nog 100 miljoen. Dus je moet kijken in hoeverre kan je die 100 miljoen afvlakken. Dat kan je voor een deel doen door veel aankoop te doen. Nou, als dat dan maar hoogwaardig is, als het maar veel Downton Abbey is... als het maar veel mooie detectives zijn uit Scandinavische landen... allemaal voor de publieke omroep gemaakt, dat is één. Maar tegelijkertijd ook kijken of je de inkomsten kunt verhogen... zodat je die 100 miljoen die er hier nu afgeknepen wordt... en dat is echt te veel, hoe je dat kunt afvlakken. Minder amusement, zegt men dan bijvoorbeeld ook, uh, meer hoogwaardige journalistieke producties. Is dat een omslag die, die logisch is, die daaruit voortvloeit? Nee, voortvloed? dat vind ik helemaal niet logisch. Nee? Nee, nee, nee. Een, een publieke omroep zonder uh, amusement, zonder entertainment kan niet. Het moet alleen ander amusement zijn dan gemaakt wordt door de commerciële omroepen. En dat maken we natuurlijk hier ook. Als je kijkt naar boerzoekvrouw, dat is een typisch publieke omroepprogramma. En dan zeggen ze wel eens: ja, maar dat kan de commerciële omroep ook maken. Nou, laten ze dat dan vooral doen. Dan stop je er hiermee, maar ze doen het niet. Omdat het publiek dat daar naar kijkt voor, publiek, voor commerciële omroepen... niet zo interessant is. En zo zijn er heel veel entertainmentprogramma's... die makkelijk bij de publieke omroep kunnen blijven. Als je alleen een zender maakt met documentaires, met kunst en cultuur... met hoogwaardige informatie... Ja, dan ga je naar het Amerikaanse systeem en dan word je een zender in de marge. En er worden ook die programma's die ertoe doen... veel minder bekeken en beluisterd dan nu het geval is. Ik bent een voorstander, of nou ja, voorstander, laat ik zeggen... heel enthousiast over de VRT, heb ik ook gelezen. Ja. ja Wat om, doen ze daar? Nou kijk, die, wij, hebben natuurlijk, wij doen in Nederland altijd een beetje uh, raar over de VRT. Die heet die domme Vlamingen en zo. Dan komen die Nederlanders met die dikke nek daarbinnen... die dan altijd neerkijken op, op Vlamingen. Ik kom nog uit het publieke omroep waarin we keken naar Vlaanderen en zo. Jongens, die hebben precies uitgevonden wat wij moeten doen. Die weten welke publieksgroepen je moet bereiken. Met welke? Nou, dat hele systeem van die sociaal-psychologische modellen... Over, over de kijkers hebben zij uitgevonden. Dat hebben wij naar Nederland geïmporteerd. En op basis daarvan maken zij hun schema's. En kijk eens hoe succesvol ze zijn. Ze zij hebben bijvoorbeeld Sportswa, echt voor de sport. Ja. Ze hebben Ketnet, uh, als ik me niet vergis, ja, voor, voor de, de kinderen. kinderen. Canvas Cultuur. En één, gewoon een grote brede zender. En ze is een hele brede zender. Ja, dat is, maar het is een heel publieke zender. En die heeft een hoger kijktaandeel ongeveer dan alle commerciële zenders samen. Zou dat hier ook kunnen? Ja, dat zou hier natuurlijk kunnen. Maar je moet er naar kijken, je moet ervan leren en je moet er niet op neerkijken. Je moet er altijd naar kijken in zin van welke positieve dingen kan ik eruit halen. En als je kijkt naar het entertainment dat ze maken, dat is buitengewoon publiek. Dat is onderscheidend entertainment. Dat is niet hetzelfde entertainment als VTM maakt. En als de, de, de zenders van SBS in Vlaanderen maken. Dat zou hier net zo goed kunnen. Maar dan op een andere manier. Op onze eigen Hollandse wijze. Natuurlijk op onze Hollandse wijze. Ja. Ja. Want wij zijn een ander volk. <laughs> Zo is dat. Um, ik wil nog een, een, een puntje noemen van uh, Twitter. Eigenlijk. Dat ik ook wel eens voorbij zie komen: uh, Radio 1. Ja. En de muziek. Daar word ik knalgek van, zeg. Het is echt vanmorgen om tien voor negen. Weer, ik weet niet welke. Persoon dat uitzoekt, maar die zou ik toch vrij snel zijn rentekaart geven of terug naar school om muziek uit te doen. Ik begrijp dat niet. We had ik niet net ook van de light Nee, Dat ging dan net. Maar ochtend vroeg om tien voor negen moet je toch een beetje aanpassen aan het tempo dat de mensen op dat moment hebben die langzaam. Ja, ik was al lang bezig die langzaam opstaan. En dat is dan over het algemeen hoor ik van mensen als om een jong publiek te trekken. Nou, veel succes. Ik ga weg. Gaat niet lukken. Nee, natuurlijk gaat niet die, die mensen die, die, die muziek willen hebben... de jongeren, die gaan er niet naar radio heen luisteren. Maar muziek mag dus wel, mits natuurlijk. aangepast mits aan de stemming aangepast. van de dag. Ja, maar liefst ook wat minder. En ik vind dat deze zender moet gaan over informatie en sport. Daar is deze zender van, daar moet je zoveel mogelijk aandacht aan besteden. En wat mij betreft herhaal die wat meer op die zender. Want ja, ik, ik, ik ben meestal om half zeven op, dus ik begin dan al vroeg te luisteren. En dan hoor ik die dingen, die hoor ik later niet terug. Die zou ik best nog wel eens terug kunnen horen als ik wat later in zou schakelen. Nou, in de ochtend is soms wel tot drie keer toe uh, een onderwerp toch wel te horen in herhaalvorm. Ja, maar daar je is kan dan het, ook je... alweer kritiek op. Nee, maar je kan het aanpassen. Je kan er een andere inleiding op zetten. Je kan er een andere uh, uitlui op maken. Je kan kijken hoe zich dat ontwikkeld heeft in de tijd. Het moeten natuurlijk niet dezelfde onderwerpen zijn. Maar nou, dat, dat zou kunnen. En dan wat minder van die muziek. En zeker ochtends, alsjeblieft. Hoe krijgen we de jongeren uh, wel deze kant op? Ja, ik denk dat jongeren, als ze informatie willen... andere dingen gebruiken dan Radio 1, dat, dan, dan kijken ze natuurlijk op het web. En dan kijken ze naar hun eigen sites die ze hebben. En dan kijken ze naar hun fora waar ze in zitten. Dat horen ze niet hier. Dat hoeft ook niet, want de groep waar ik toe hoor, de wat ouderen... mensen van, van, van boven de veertig, zal ik maar zeggen. Daar zit ik al heel ruim overheen die hebben ook recht op deze vorm van, van informatievoorziening... maar maak het dan ook speciaal voor die groep en niet voor wat anders. Wanneer komt het rapport van uh, de Raad voor Cultuur... over uh, de publieke omroep en bijvoorbeeld de nieuwe verdienmodellen? Uh, dat gaat Jan, ik denk, begin februari als eerste brengen... want dan zit het in het Radio 1 Journaal Nieuws. Ik schrijf het gelijk op. Dat spreken we dan bij deze af. Hartelijk dank, Joop Daalmeijer, schaduwminister van Onderwijs en Cultuur... en uh, voorzitter van de Raad uh, voor Cultuur... Dank en nog een fijne zomer. Ja, Dankjewel, jou ook. En u hoorde hem al. Uh, het is uh, half twaalf geweest. Hier is Jan van der Putten met het NOS Vernaal. Dit is Radio 1. Rond station Leiden Centraal is opnieuw de stroom uitgevallen. Ook delen van Wassenaar en Valkenburg zitten zonder stroom. Onder meer Museum Naturalis heeft er last van. En ook het Leids Universitair Medisch Centrum zou zijn getroffen. Vrijdag was er in Leiden een stroomstoring door een brand in een transformatorgebouw. Structon heeft een mega-order binnengehaald van bijna een miljard euro. Het bedrijf gaat meebouwen aan een metrolijn in Saoedi-Arabië. In Nederland bouwt Structon mee aan de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Bij aanslagen in Irak zijn zeker 44 mensen omgekomen. Verspreid over het land gingen twaalf autobommen af. De aanslagen werden onder meer gepleegd in Bagdad en in al Alkoud... zo'n 150 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad. En in Italië is het dodental als gevolg van het busongeluk opgelopen tot 39. Bij Napels reed een bus achterop, afremmend verkeer en schoot er ravijn in. In die bus zaten dagjes mensen, onder wie kinderen. En dat zijn de hoofdpunten. Erwin De Hart heeft de verkeersinformatie. Er staat een file op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Eurmond en Born. Vier kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen zijn twee rijstroken afgesloten. Dit is degids.fm met Deborah Blekkenhorst. Zometeen verrassende stadsgezichten. Maar eerst is hier nu Jan Ra. to run from, To go home.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 Nederland kent veel mooie en vaak ook herkenbare plekken. Het panorama van Den Bosch bijvoorbeeld, gezien vanuit de polder Stadswallen met daar bovenuit de Sint-Jan. Of Deventer, gezien vanaf de brug over de IJssel. De Bijlmerbaaiers als je naar Amsterdam rijdt of de Haagse poort bij Den Haag. Onze verslaggevers doorkruisen het hele land en zij kunnen die stadsgezichten wel dromen. Maar ze staan er nooit bij stil. En dat doen ze nu eens wel. Breng dat stadsgezicht tot leven op de radio, zo luidt de opdracht. Nader je Utrecht via de A2, dan kun je niet om de hoge schoorsteen van de Nuon heen. Vroeger stonden er twee, nu nog maar één. Verslaggever Robert Jan Boy reed er talloze malen langs, maar stopte er nooit. Ja, ja, ja, ja, kijk. Ja, heel ja, ja. Trots ja. Een van de hoogste schoorstenen van Nederland, van beton, hè? Dus, uh, Boven de 100 meter was het niet meer mogelijk. Boven... Hoe hoog is hij eigenlijk? Hij is 150 meter hoog. 150 meter. Het en... is een van de echt hoogste schoorsteenpijpen in Nederland. Een grijze pijp. Een grijze, grijze betonnen pijp. Met, met een witte slagroomtoet, als het ware, aan de bovenkant. Ja, ja. En, en... Moment, moeten we nou hier eraf of niet? Eraf hier eraf. Want er is een beetje veranderd hier rond Utrecht... met allerlei lange Langrak-Papendorp ja. hier naar links... Hier is nou de tunnelbak, we zien hem eventjes niet meer. Hij is even uit beeld. Maar, maar ja, die schoorsteen, die, die, die kent iedereen natuurlijk. Iedereen hè? die op de snelweg zi zit, maar trouwens ook in de trein of vanuit de stad... zie je die schoorsteen als een prachtige ja, markeringspunt eigenlijk uh, liggen. Theo van Oevold, die weet er heel wat van, heeft er veel over geschreven over architectuur en, en bouwwerken in de omgeving. Maar ik merk nu, Theo, dat je een beetje opgewonden begint te raken. Dit is, uh, vind ik heel mooi om ja. te zien, omdat dit een duidelijk beeld is... van hoe krijgt zo'n Nederland vorm. We krijgen dit, dit toren hebben te danken natuurlijk aan onze ja. boek, aan energie. Uh, en dit is een van de laatste en een van de hoogste van, van Nederland. Nou, ah, allemaal licht. Maar we komen nu door in de buurt. De schoorsteen is nu voor de helft te zien... Aan de voorkant staan van die grote industriële gebouwen. Die donkere bakstenen gebouwen. Dit is een poort voor het complex met erop een heel oud bordje. Daarop staat NV Provinciaal en gemeentelijk Utrecht Stroomleveringsbedrijf. De oorspronkelijke eigenaar eigenlijk van het complex. Dus de eerste bouwer in 1959 die hier deze energiecentrale is gaan bouwen. Nu is het overgenomen door de Nuon. Nou is de vraag of we nog dichterbij kunnen komen. Terwijl we even aan de kant moeten. Want er gaat een, een nuon Voor een nuon autootje wat hier Hallo, goeiedag. Je bent van de nuon zo te zien? Ja. We willen even naar de schoorsteen kijken. Ja, dan kijk ik hier dan, hè? Niet de trein op. Nee. Dat denk ik niet de trein op. Dan moet je bij de partij wezen. Uh, u kent de schoorsteen toch wel als nieuwe man Ik, kent, ik ken de schoorsteen, ja. Maar 33 jaar moet je dat wel kennen. Wat doet de schoorsteen nu? Niks. Niks? Helemaal niets. Wij worden er een beetje opgewonden van. Ja. Je ziet hem overal, soort... Hij mocht ook niet weg vanwege het vliegverkeer. Ze dus gebruiken hem als uh, mikpunt voor uh, Schiphol. Mikpunt voor Schiphol? Hoe bedoelt ja, u? Ah, een aanvliegende punt. Het is oh. Ja, uh, beschermd stadsgesicht. Ja, beschermd stadsgezicht, het uh, collega-chauffeur. Ja. En eerst stonden er ook twee natuurlijk. Ja. Er stonden er twee, ja. Er zijn daar niet protesten tegen gekomen, toen? Uh, er zijn toen protesten ja. geweest, want uh, ze wou ze toen laten staan. Dat is toch al niet. Ja. moest iemand het onderhoud betalen. Toen waren die kwesties. Ik ben het beste naar de voorlichter, want ik kan je alles vertellen. Ja, de voorlichter moeten we gaan. Ja. ja, maar we komen hier even spontaan langs. En onze wens is om die toren even aan te raken. Om die schoorsteen aan te raken. Ik denk niet dat het mag, maar dat moeten we bij de portier uh, navragen. Dat, uh, daar gaan wij niet over. U, kunt u een goed woordje voor ons doen eventjes? Nee, ja, wij mogen geen goede woordjes doen. Ik u een goed woordje doen, je mag een Tony Wij mogen dat niet. Hoe heet de portier? Ik heb geen idee, er zit hier een andere. Gert Verderi, ook dat nog? Ja, is van een andere dus Ik denk dat zijn allemaal schoorsteenvrienden onder elkaar. Ja, dat, dat niet. Wij het ook. Maar die schoorsteen doet in ieder geval niks. Nee, die, die is afgesloten. Dat uh... je opslagterrein okay. is opslagterrein. Oké. Okay. Jouw collega rookt wel lekker een sigaartje. Nee, nee. Ja, je die heeft over ge een ge schoorsteen gesproken. Dus ja, dat is wel leuk. dat is Onze privé schoorsteen. Ja, ja, ja. ja goeiedag met Henk. Maagwijder. Ik heb hier een paar mensen van de Varen staan, die zijn met een programma bezig. En die wou graag even aan de buitenkant de van dichtbij zien. Maar uh, ja, dat kan alleen onder begeleiding uiteraard. En uh, met toestemming uiteraard. Nee, de VARA. Ik zal hem anders zelf even geven. Dan je het beter uitleggen dan ik. En dan willen we eventjes de schoorsteen van dichtbij bekijken. Dus eventjes. Zou dat even kunnen? Ja, u belt zo terug? Ja. Oké, okay. dank u wel. Als die aanging, leveren levert maar 28 ja. megawatt. Nou, dat is niks vergeleken bij vandaag dat gedaan. Nu, nee. Worden ja. zo teruggebeld. Oké, okay. dank u wel. Het gesprek gaat inmiddels uh, over uh, De megawatt en zo megawatt, begrijp ik. Ja, 500.000 uh, gezinnen draaien op deze centrale. Ja. Nu nog? Nu nog steeds. Want hij is nog steeds. Hij werkt, hij werkt. Hij werkt nog steeds. Hij werkt op gas. Ja. Ja. Ja. Hij is uh, vol in bedrijf. Dit is een volle Vol in bedrijf. Ja. En wat gebeurt er dan precies in die hele... Ik bedoel het kantoorgebouw hier of de centrale? Nee, dat, dat, die, dat, grote, dat grote gebouw voor de schoorsteen. Uh, dat is, wat uh, gebeurt daar nou precies uh, in? Dat is nu nog een, een draaiende centrale in. En een stadsvorminggedeelte gedeelte van Utrecht. Daar draaien dynamo's en zo? Daar draaien dat draai dynamo's, ja. Dus dus vandaar, vandaar dat hier ook zo streng is natuurlijk met elkaar toegang. Ja, ja, ja. Dus de, ja, dat is de reden. En nu kijk, dagelijks zie je vanuit het portiershokje... Naar de schoorsteen? Uh, nou, daar staat het gebouw voor, maar je ziet hem elke dag. Het is het gezicht van Utrecht. Dus van de, die, de gemeente wil deze schoorsteen overeind houden. Ongelooflijk eigenlijk, Dat, dat is de zijn redding geweest. Ja. <laughs> een vieze schoorsteen eigenlijk? Ja, dat nou, is uh, een herkenningspunt. Nou, het is een herkenningspunt. Hij is ook zo hoog om de, om de, de uitstoot... Uh, niet te hinderen voor de, de, de omwonenden. Daarom is die 150 meter hoog gebouwd. We zijn natuurlijk begonnen met schoorstenen van 20 meter hoog. Uh, zeg maar in uh, ja, 1700 uh, uh, werden die nog niet zo hoog gebouwd. Gemetseld ja. gewoon nog. Eerst vierkanten aan de hand rond. Ja. En deze is nu van beton. Omdat ze boven die hoogte van 100 meter niet meer kunnen metselen. Ja. Waarom ligt hij eigenlijk uh, aan het water? Ja, de centrale had uh, kolen nodig uh, om op te stoken. En uh, die code kun je per boot het beste aanvoeren. Dus het Amsterdam-Rijnkanaal was de toegangse. was de bron eigenlijk. voor de centrale om haar code binnen te krijgen. Op het moment dat die over is gegaan op gas, is dat niet meer nodig. Moment, ja, ja sorry, telefoon. Ja, goedemorgen met uh, Robert Jan Boy. Ja, van de Nieuwom. Ja. Ja. Dat gaat niet lukken. Nou, dat is bijzonder betreurenswaardig. Dan, uh, nou ja, dan, dan, ja, ja, nou, ja, niks aan te doen dan. Oké okay, hoor, bedankt voor uw moeite. Ja, oké okay, hoor, daar. Ja, streng voortier. Is hier, het is hier heel, heel streng, ik zeg wel, dat komt ook omdat het een draaiende centrale is. Goed, wat doen we, Theo? Waar gaan we heen nu? We kunnen er even omheen misschien rijden, want uh, we kunnen ook niet... Ja, misschien dat u van, uh, van de Kulse Kaart nog wat... Uh... We zijn even overgestoken. De andere kant van het Amsterdam Rijnkanaal. We kijken weer naar de grote grijze, lange, dikke. Want we staan toch redelijk dichtbij. Ja, schoorsteen. Ja. ja, je ziet ook nu echt die hoogte van die 150 meter aan de overkant van het water. Achter ons is een tweede deel van de Nuance centrale, want hij is eigenlijk gescheiden in twee delen langs het ja. kanaal. Oh, dat is daar. Waar weer kleinere precies. pijpjes staan. Kleinere pijpjes. En nou schijnt hier ergens een en tunnel te zijn. Onder deze, dit kanaal door, wat vrijwel niemand weet, is een tunnel aangelegd. Om die twee centrales met elkaar, althans voor het personeel, te kunnen verbinden. Het ja. is dus heel geheim, mag ook nooit iemand in. Maar je kunt dus onder het kanaal door, onder het Amsterdam Rijnkanaal door... kun je van de ene centrale naar de andere centrale wandelen. Zou dat daar zijn, die tunnelingang? Ik zie daar een, een soort put... Ik denk van die dat het is zeer geheim, dus zo. Open ja, alles is geheim, alles is geheim, alles is geheim. Die even hol genoeg. Nou, die kan het. Denk Heel vast. Heel vast. Ja, je ziet mij bezig hier, ik nou, laat die laat, laat, maar, laat, je, laat, maar, laat jongen maar even, laat die even spelen, ja, ja. precies. <laughs> die is blij. Ja, ja die schoorsteen staat maar te kijken van uh, laat mij nog maar lekker laat staan, me, laat mij maar lekker staan, laat mij de lucht maar kietelen. Hij is gelukkig bewaard gebleven. De Nuan wilde eigenlijk ook deze toren slopen in 2004, toen ze ja. nu nodig waren. En daar heeft, hebben ook de buurtbewoners hebben daar bezwaar tegen aangemaakt. Die hadden zoiets van, dit is van ons, het hoort in onze wijk. Daar herkennen we de, de wijk aan van verre, dus die willen we laten staan. En de Nuan heeft daar moeite mee, nog steeds, want het kost geld om hem te onderhouden. Ja. Maar ze zijn overstag gegaan eigenlijk voor het idee, oké, okay, het uh, hoort hier bij deze centrale. Ja. En gelukkig maar, want we hebben ooit... 10.000 van dat soort pijpen gehad. Niet allemaal van die grote natuurlijk, ook van 20 meter hoogte. En uiteindelijk zijn er maar zo'n 700 van overgebleven. Dus we moeten echt deze gaan koesteren langzamerhand. Maar alleen als, als, als landmark? Als landmark, net als, als er natuurlijk langzamerhand heel veel kerktorens uh, verdwijnen... omdat de kerken leeg komen te staan. Heel veel molens al zijn verdwenen. Zijn er die, zeg maar, die herkenningspunten waar je weet van daar woon ik... of daar moet ja. ik heen, daar moet ik zijn. Ja. Die zijn langzamerhand verdwenen. En het is ook een stukje geschiedenis... want we hebben natuurlijk als Nederland heel veel welvaart ook te danken... aan het feit dat wij met dat soort torens uh, de schoorsteen moesten roken. Dat betekent, ja. dat betekent welvaart... Twee dames maken een wandelingetje langs het Amsterdam Rijnkanaal. Ja, dat klopt. We zijn druk in gesprek. Ontzettend, o, ontzettend druk in gesprek. Is dit live radio? Nou, het, nee, het is oh, nee, niet ja, helemaal radio live. Is... Ja, ja, nou, ja. Het is een grap, hè? Het... Ging het gesprek toevallig over de schoorsteen? Nee. Uh, nee. Waar ging het dan over? Gewoon over werk, want we moeten nu ook weer aan het werk. Nou, dus, kijkt u uh... kijk wel eens naar de schoorsteen? Nee. U kijkt nu voor het eerst, volgens mij. Ja, dat was me nog niet opgevallen. Ik denk dat u beter aan iemand anders ja. We We moeten Dames, naar dames, veel plezier. Ja, dank u wel. Ja. Dat is toch opvallend. Dat, dat, dat, dat, dat zie je Want, toch wel meer, dat mensen daarnaast zitten. Ik bedoel, Hij is binnenhand bereikt, je kunt hem bijna aanraken. 100 meter. En dan valt hij niet op. Hoe is het mogelijk? Ja, dit is toch wel heel bijzonder. Dan ben je toch wel heel druk met andere dingen blijkbaar. Als je ja, niet om je wel. heen kijkt. Ja, of je, je bent er zo het, aan gewend, dat het niet meer opvalt. Hij hoort hier zo te staan, het valt niet meer op. Dat kan natuurlijk ook zijn. Je weet niet beter. Daar gaat de sirene, dus er zal een broodje pakket worden geserveerd. Maar die schoorsteen? Die schoorsteen die doet het. Die, die mag blijven. Die, ja. mag, die moet blijven. We moeten ook een beetje zuinig zijn op datgene wat ons nog herinnert aan de, de industrie van vroeger. Robert-Jan Boy met zijn stadsgezicht de hoge schoorsteen van de Nuon bij Utrecht. Crowded house, weather with you is hier. With you van Crowded House. Vara. Radio 1. De git.fm. Over twee maanden dan gaat de grootste Nederlandse natuurfilm ooit in première: De Nieuwe Wildernis. Dat is een bioscoopfilm over de Oostvaardersplassen. De Vara en vroege vogels zijn daar zeer nauw bij betrokken. En ze hebben het filmen de afgelopen twee jaar op de voet gevolgd met een van de belangrijkste cameramannen, Ruben Smit. Gisteren ging verslaggever Henny Radstaak met Ruben naar een van de vogelkijkhutten van de Oostvaardersplassen. De kijkluider daar open. Het eerste wat je heel duidelijk kunt zien, zeker nu, dus eigenlijk nu de mooiste tijd... ...is als je die kant op kijkt, een beetje naar het noordoosten... Ja. ...dan zie je een hele strakke grens tussen een riet dat groen is en riet dat nog bruin is. Ja. En hierbovenop kun je het heel goed zien, daaronder wordt het wel weer groen. Ja. En dat hele bruine stuk, dat, dat, dat strekt zich uit tot bijna tot aan de plassen. Ja, het verhaal daarachter is, dat is wat zo mooi is is dat dit het effect van de grauwe ganzen is. Want die grauwe ganzen die vreten in de tijd dat ze aan ruien zijn... overdag, de hele dag, een beetje riet. S ochtends vroeg gras, vinden ze lekker, s'avonds ook. Maar dat rietland kan dus niet opgroeien... omdat dat gegraas van die grauwe ganzen dat in de weg staat. Uiteindelijk zorgt dat ervoor dat dat, dat, dat het moeras... een hele rijke scharkering krijgt van stukjes die wel begraasd zijn... stukjes die niet begraasd zijn. En met name dat open riet wat hier staat dat is heel geschikt voor een aantal moerasbewoners zoals de roerdromp en de dodaars om te jagen. Dat zijn kleine poeltjes vaak, waar die gauwganzen in hebben gezeten. Vaak iets vermest. En daar zitten weer stekelbaarsjes in. Maar dat hele dichte groene riet... dat is weer een heel mooi gebied om in te broeden, als roerdromp, bijvoorbeeld. En dan zou je denken, ja, maar die ruime ganzen zijn dus alleen maar slecht. Nee, helemaal niet, want die zorgen juist voor zo'n hele mooie ruimtelijke mozaïek... in open... Dicht riet, rijk begroeid, dun begroeid. En juist die afwisseling is belangrijk? Ja, die afwisseling is wel belangrijk. Dus ik hoor altijd alleen maar hele negatieve verhalen over de grauwe gans. Maar die gouden gans is een hele belangrijke schakel in de laagveenmoerassen van Nederland. En dat laat zo'n groot moerass als de Oostwaardersplassen heel goed zien. Ik ga de zee aan het uh, ja? eventjes... Uh, Want het? hier vandaan uit deze hut kun ja, je het, kun je het nieuw, nest zien, hè? Kun je kunt het nieuwe nest zien, ja. Ja, die stiekemers zijn een stukje verderop gaan zitten. Want heb je daar nog iets van kunnen draaien voor de, voor de film, voor de nieuwe werelden? Ja, we hebben, we hebben absoluut wel beeldmateriaal van de. Hey, er zit een jongen op het nest. Oh ja? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, oh ja, dus één. Zo te zien één jongen. Volgens mij hebben we dan een primeur. En dan moet te zeggen dat we dat Oosvaanse Plassen één jong hebben. Tenzij die ander uitgevlogen is, maar. Ja, je weet het nooit zeker natuurlijk. Nee, nee maar er zit, er zit er één op. Kijk maar even. Ah ja. Oh, ja ja ja. Hij is best groot al. Hij is heel groot. Hij is, hij is vlieg vlug. Ja. Ik verwacht dat hij, als ik hem zo zie, verwacht ik dat hij ieder moment uh, uit gaat vliegen. Met een beetje geluk kunnen we hem nog wat. Ja, nu kijkt hij op. Oh, hij staat te oefenen met vliegen. Kijk eens. Jenny, oh, ja, ja, kijken. Ja, Hoe gaaf. Zie je? We zeggen het. Ah, hij, is, hij is echt. Hij ja, is, ja, ja. Zijn vleugels aan het aan het ja ja ja ja uitslaan. Ja, ja. Ja. Ja, hij oh, daar is... gaat hij weer, ja, hoor. hij is echt aan het oefenen. Dat is een duidelijke zee aan de kop. duidelijke zee hij, aan de kop. Kan hij missen. Ja, hoe oud zou hij zijn, dit jong? Nou, ik denk dat het, het, het, het ei is gelegd... Oh, hij gaat op de rand zitten, joh. we gaan toch niet meemaken dat hij uitvliegt? Het ei is gelegd volgens mij zo tussen 10 en 12 maart. Geen ouders in de buurt, hè? Geen ouders in de buurt, nee, die, die komen nog wel wat brengen, zo. Dat, dat, zullen, dat blijven ze ook nog wel even doen hoor. Ja? Ja. Ook als hij al kan vliegen als hij in nest Ja, dan zit hij een beetje hulpeloos hoog in een boom. En dan komt, oh, hij, oh, dat is ook mooi. Hij heeft wat prooi te pakken. Onder uit de nestkom haalt hij een. Uh, wat zal het zijn? Ik kan het slecht zien, maar het is, ik denk een vis zo te zien. Er lag nog een hapje voor hem. Ja, ja volgens mij ligt er een hele voorraadkamer onder. <lacht> ja. Hey, maar wat zit er nou in die boom naast? Hè? Verdomd! Die is eraan komen vliegen in de tussentijd, ja. jongen! Er zit een volwassen aard naast. Ja. Nou... Pa of ba? Ja, zo te zien... Maar dat is heel lastig hoor, maar dat, zo te zien is het... Pa, denk ik, want hij is... Dat vrouwtje hier, die, dat is echt een, een, een knol van een arend. En die is echt een stuk groter dan het mannetje. En als ik deze zo naast elkaar vergelijk, dan is dit toch echt het... Ja, ik vermoed het mannetje. Een mooie witte kop, gele snavel. Witte stuit. Ja. Ja, dat jong is nog steeds... Het klimt al helemaal naar de rand toe. Het lijkt wel alsof die pa daar aan de rand zit om te zeggen van. Uh, je moedigt hem aan? Ja. Zo. So. Je ziet hem echt een beetje springen. Weet je wel, dat doen. Dat doen bijvoorbeeld jonge aalscholvers ook op het nest. Dan springen ze een beetje tegen de wind in. Ja, en oh, de gaat weer. Ja, zie ja, je dan klappen ze met die vleugels. En dan als het een beetje te hard waait, dan waaien ze wat nest af. Precies, hij ja, waait er volgens mij net ja. een stukje weg. Ja. Hij kon er nog net op de rand uh, ja. staan. Ja. Ja, het is de ideale dag voor. En pa die zit gewoon daar onverstoorbaar in die boom ernaast. Kijk, daar spreiden ze vleugels weer, dat jong. Doe maar. Nou. Ja. Je ziet mooi die gele, die gele poten. Knalgel, dat, dat jong, echt heel dat het jong ja. Ja, ja. ja. Dat valt heel erg op. Verder nog vrij zwart. Ja. En, uh, en, uh... Met je licht aan, uh, op zijn borst. Ja. ja. Nou, ik weet niet hoor. of hij vandaag gaat vliegen. Nee, in ik Liban denk ik ook niet. Uh, Een beetje wishful thinking is dat, hè? <laughs> Misschien dat hij morgen een geschiktere dag vindt. Precies. Ja, en dan kun je hem helemaal goed zien. Hè? Op het moment dat hij net is uitgevlogen, dan is hij nog niet zo schuw. En dan zit er zo'n hele grote zwarte vogel boven in de top van een boom. Vaak ook in het grasland. Het is echt de tijd van het jaar om aan te gaan bekijken in de Oostvaarlijksplassen. Zij cameraman Ruben Smit tegen verslaggever Henny Radstaak. En voor de trailer van De Nieuwe Wildernis kunt u terecht op de website van Vroege Vogels. En natuurlijk ook via de gids.fm. De buis van vanavond om vijf over half negen op Nederland 3. Dan is de finale van de beste singer-songwriter van Nederland. De zes finalisten hebben speciaal voor deze avond hun grootste hits uit de serie in een bijzonder jasje gestoken. Welke singer-songwriter wint de finale en is daarmee dan dus ook de opvolger van Douwe Bob? U mist dan wel Voetbal International op RTL 7, want ze gaan weer van start hoor. De heren Genee, Derksen en Van der Gijp, want er wordt natuurlijk ook gewoon weer gevoetbald. En om kwart over negen op Nederland 2, dan is weer een aflevering te zien van Kijken in de Ziel. Koen Verbraak ondervraagt in deze serie een aantal Nederlandse topondernemers. En vanavond uh, gaat het over de vraag wanneer je een goed leider bent... en waarom er zo weinig vrouwelijke topondernemers zijn. Straks lunch met Jurgen van den Berg op deze zender. Surf naar de gids .fm. Ligt u al lekker in de hangmat? Weer of geen weer? Dit is de Nederlandse zomer. Daar kom je van Twee dingen. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. In Twee Dingen deze week gesprekken over de recherche. Vandaag misdaadverslaggever Peter R. de Vries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 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s'avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Nee, zo kan ik het niet lezen. Iets verder weg, Henk. Zo. Nee, nog verder. Zo. Nee, nog verder. Zo dan? Ja, prima. Wil jij de krant na, mij? Ook zo toe aan één bril voor veraf en dichtbij? Kom dan nu naar de Varifocus overstapweken bij Hans Anders... U heeft dan een Farifocus bril met kraswerende en superontspiegelde glazen voor 149 euro. Kom dus snel naar Hans Anders. Vraag naar de voorwaarden.